4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Een heel duur, maar vooral heel erg stil spoorlijntje tussen Maastricht en het Belgische Laanaken. En schaande de Amerikaanse spionagepraktijk hun eigen handelsbelangen met Europa. Dat straks in Villa VPRO. Nu is het NWS-journaal met Renate Evers. Ruim 123.000 eindexamenkandidaten wachten in spanning op de bekendmaking van de inspectie voor het onderwijs of ze in sommige vakken opnieuw examen moeten doen. In de loop van de middag maakt de inspectie de gevolgen bekend van de grootscheepse examenfraude in Rotterdam. Veel examenkandidaten bellen voor de laatste informatie met het scholierencomité Lax. Helaas, daar hebben wij dus geen geluid van.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 Nou, de files komen langs de hopgang. John ook. Ja, dat klopt. a 15, Europort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijken is 4 kilometer. Op de A16 Breda richting België. Daar is bij de grenzenvergang een ongeluk gebeurd. Daar is de rechterreis ook dicht en er staat 2 kilometer file. En op de A20 in de richting Gouda... staat tussen het Spaanse polder en Rotterdam centrum 4 kilometer. Na nou, de ster gaat de file verder. Blijf luisteren.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO, nog bij nu tot half vijf hier op Radio 1. En wij gaan naar Straatsburg, natuurlijk niet in Levende Lijven, maar via een lijn. Want daar in Levende Lijven zit wel ons Euroforum, met vandaag Corine Wortman van het CDA, Sophie Inveld van D66 en onze eigen Europa-watcher Fred Stroobans. Fred, jij bent alweer de hele week in Straatsburg. Loop daar dan rond, hoort het een en ander ja. in de wandelgangen. En ik begreep dat je vandaag eventjes langs... Bent geweest bij de persbriefing van de voorzitter van het parlement, uh, Martin Schulz. En die is altijd op zo'n ontmoeting wel in voor wat opmerkelijke uitspraken. Ja, hij heeft af en toe uh, persbriefings uh, vooral als de president op bezoek uh, zijn en deze week waren er een Portugese president en een Sloveense vandaag de Portugese maar natuurlijk krijgt dan Scholz ook vragen over hele andere dingen dan over Portugal ja. nou een beetje verwant wel want hij kreeg een uh, vraag over het IMF hè, dat een kritisch rapport schreef uh, vorige week heel kritisch over de aanpak in uh, Griekenland de het eigen het aanpak hebben. maar ook de ja? Europese aanpak en uh, nou Scholz had daar over het volgende te zeggen. Nou, zei hij, uh, sommige landen bij het beginnen met de Griekse crisis... Uh, wilden er uh, het IMF per se bij. Hij alludeerde een beetje zonder de naam te noemen Duitsland. Zijn eigen land natuurlijk. Mm -hmm. Omdat het IMF bekend stond, zo zei hij, om zijn hard saneringsbeleid. En nu profileert, zei Scholz, het IMF zich als een sociale instelling. Als ik een werkloze Portugese arbeider zou zijn... dan zou ik echt denken dat het IMF geschift is. En vervolgens tikte de voorzitter van het Europese parlement met de vinger tegen het hoofd. Weinig diplomatiek, zei uh, Schulz. Maar nu weet je tenminste wat ik van het IMF vind. Zo. En uh, hoe uh, wordt er dan gereageerd? Uh, nou, uh, hilariteit, vooral onder journalisten die er zaten natuurlijk. Maar Fred, wat ja, moet je nog eentje hebben van Schulz? Moet je nog eentje hebben? nog eentje hebben? Over de 3% bijvoorbeeld, toch heel populair in Nederland. De 3% begrotingstekort waar je onder moet gaan zitten. Nou, Schultz zei dat op de dag van vandaag weet niemand hoe die 3% tot stand gekomen is. Of die 60% maximale staatsschuld. Duitsland heeft een schuld van boven de 80% en is toch een welvarend land. Nederland zit boven de 3% en is toch ook een welvarend land. Ik weet niet wat ik met die gemiddelde moet. Als iemand zijn linkervoet in de diepvriezer steekt en zijn rechtervoet in de oven... dan is zijn hoofdtemperatuur wellicht in orde. Maar de man kan achteraf niet meer lopen. Nou. Geweldig, ja. Ja, Fred, wat beweegt hem ja. om dit soort raaierende opmerkingen te maken? Ah. Het klinkt ook een beetje ja. Is het iets zat, dat hele bedrijf daar? Ja, nee, hij is ook hey. natuurlijk een beetje sociaaldemocraat. En dat blijft hij niet onder stoelen of banken steken, ja. natuurlijk. Uh, dat laat hij doorschemeren. Hij uh, wil natuurlijk ook altijd met dit soort uitspraken een beetje in de kijker lopen. Het parlement op de kaart zetten, ja. daar slaagt hij ook wel in. En daardoor is hij min of meer toch wel populair, ja. Ja, wordt Wortman, wij vinden het allemaal hartstikke leuk. Maar u, uh, even in uw rol als parlementariër, vindt u dit kunnen? Uh, nou, ik vind het uh, langs het wans. randje, want ja. uh, hij uh, is echt op een uh, socialistische campagne-tour. En komt met zijn persoonlijke mening, uh, dit parlement heeft ook vandaag weer bevestigd dat, uh, dat uh, stabiliteits- en groeipact met uh, flexibiliteit als het uh, slecht gaat economisch. Maar uh, een stevige uh, ambitie op het gebied van hervormingen, ja. Ja, dat nee. doet pijn in crisistijd. En Schultz mm -hmm. wil die pijn ontlopen. Ja, Sophie Intveld, wat vindt u? Kan het of uh, van de rand? Of moet je daar de humor van inzien? Nou ja, af en toe zie ik er wel de humor van in. Af en toe denk ik ook wel, nou meneer Schulz, u spreekt hier niet namens uzelf... maar namens het Europees Parlement, dus ook namens ja. mij. Uh, dit is duidelijk niet het standpunt van de meerderheid van het parlement. Uh, ik denk, uh, op zich uh, heeft hij het parlement wel zichtbaar gemaakt. Maar ja. hij voert inderdaad zijn eigen sociaal-democratische agenda. En ik heb overigens zelf nooit helemaal begrepen wat er nou zo ontzettend sociaal is... aan het, op, het opbouwen van steeds maar weer nieuwe schulden die je doorschuift. ...naar volgende generatie. Wat is daar sociaal aan? Oké. Okay. De verontwaardiging binnen Europa over het Amerikaanse spionageprogramma PRISM... ...dat begint toch wel de afmetingen van een stormpje te krijgen. Fred, de Duitse regering heeft zich heel fel uitgelaten en eist uitleg van de Amerikanen... ...want het is naar buiten gekomen dat dat uh, spionagesysteem veel meer informatie uit Duitsland heeft gehaald... ...dan welk ander Europees land ook. Ja, ik was het vanochtend ook, he, dat Duitsland echt een target is he, van de VS. Ja, het grootste land, ook het grootste economische land van Europa. Daar zit wel wat in natuurlijk. De kwestie is natuurlijk ook, um, en dat hoor je ook wel in, in de wandelgangen, lees je ook nu ook wel, vooral in de, in de Britse pers, niet alleen of dat uh, de, de uh, Britse regering hier ook bij betrokken was, he, of de, de Britse regering via de Amerikanen ook informatie over Europeanen via het internet naar binnen getrokken heeft, maar misschien ook wel andere landen. He, want de, de kwestie is dat nogal wat landen, in Europa bilaterale overeenkomsten hebben met de Verenigde Staten... over uh, veiligheid en over geheime diensten. Dus niemand weet precies, het moet weer uitgezocht worden... hoe het nu helemaal in elkaar zit. Hmm. Corine Wortman, vindt u ook dat uh, de ondersteunsteen hierover boven moet komen? Of is dat uit de aard van de zaak, inlichtingendienst et cetera... gaat dat nooit gebeuren? Nou, wat er uh, nu naar buiten komt, uh, vind ik uh, ronduit schokkend... Maar uh, ik vind wel uh, dat inlichtingendiensten, net zoals dat ze op een gegeven moment uh, kunnen telefoons kunnen afluisteren... Hè, in uh, zeer uitzonderlijke omstandigheden, moet dat in zeer uitzonderlijke omstandigheden ook kunnen als het gaat om het e-mailverkeer. Maar ik heb het idee dat uh, de Amerikanen dat toch een beetje achter de rug omdoen uh, van uh, Europese lidstaten. En dat is onacceptabel. Sofie in het veld is het niet eigenlijk een eeuwige oorlogspunt eigenlijk tussen de Verenigde Staten en Europa. Als het gaat om, om privacy, om data. Eh, ik kan me herinneren dat er debatten zijn geweest over het uitleveren van passagiersgegevens. Dat zult ik zich ook nog levendig herinneren. Daarin staan Europa en de Verenigde Staten blijkbaar zo ver van elkaar af. Ja. Nou, dat, dat valt wel mee. Maar de Verenigde Staten die zijn. Hè, want hebben al, wij hebben allebei privacywetten. Europa en de Verenigde Staten ook. Maar de Verenigde Staten die zijn zeer assertief in uh, het verkrijgen van toegang tot informatie over alle burgers op de hele wereld. Uh, en Europa is daar eerder uh, timide, terughoudend, passief. De Europese Commissie, uh, bij monden van Eurocommissaris Redding, heeft nu vandaag een brief geschreven aan de Amerikanen van. Goh, heeft u eens opheldering over dat PRISM, terwijl wij daar al heel lang op aandringen eh, dat zij eh, met haar Amerikaanse eh, collega's eh, het contact opneemt om te weten wat zij nou eigenlijk allemaal eh, voor gegevens over ons hebben. En ik denk dat Europa, hè, we moeten niet alleen maar zeggen, eh, de Amerikanen mogen dit wel of niet doen, want eh, misschien gaan de Chinezen het ook wel doen en de Russen zijn ook al bezig met passagiersgegevens bijvoorbeeld, maar wij moeten naar ons eigen huis kijken als Europeanen. Als wij niet willen dat dit gebeurt, of als wij eh, echt serieus als de Amerikanen hierop aan willen spreken... dan moeten we zelf met één mond spreken... en ook als een zelfbewuste politieke unie met zelfvertrouwen... en zeggen ja. tegen de Amerikanen... wij spreken op gelijke ooghoogte. Ja. Ja. Mevrouw Wortman, nu staat deze kwestie niet op zich... want hij kan gevolgen hebben voor tal van andere zaken. Bijvoorbeeld, er zijn onderhandelingen bezig... tussen Europa en de Verenigde Staten over handelsverdragen. En de Herald Tribune schrijft vanmorgen... dat die spionagegeintje behoorlijk roet in het eten... van die onderhandelingen kan gooien. Nou ja, als je met elkaar onderhandelt, dan moet je wel elkaar kunnen vertrouwen. En uh, wij zijn hier uh, enorm door verrast als Europa. En dus is dat puur slecht in onze relatie. Maar ik vind wel, we moeten dit oplossen met elkaar. Maar we moeten wel volle vaart maken met die handelsakkoorden. Want meer vrije handel tussen Europa en de Verenigde Staten maar kan dit levert een ons, een stok levert ons de banen. Maar kan dit een stok tussen ja, de spaken steken? Nou, wat mij betreft uh, uh, ga, ik, ga ik er vanuit van niet. Want wij willen die die dat vrijhandelsakkoord oplevert. En we moeten hier parallel over onderhandelen. En we moeten niet uh, uh, onze handelsbelangen wat dat betreft parkeren. Want dat akkoord dat duurt ook nog wel even voordat dat tot stand ja. komt. Mevrouw Intveld, er werd zelfs gesuggereerd in datzelfde artikel in de Herald... dat het bezoekje van Obama aan Berlijn wel eens uh, verschoven zou kunnen worden. Uh, nou ja, dat, dat, dat, uh, dat weet ik niet, lijkt me niet eerlijk gezegd. Maar uh, het is heel duidelijk dat, uh, uh, dat we hierover in gesprek moeten met de Amerikanen. Maar ook met onszelf. We hebben namelijk wetten voor de bescherming persoonsgegevens. We hebben afspraken over rechtsbescherming. Uh, en het is de hoogste tijd dat de Europese Commissie ook zorgt... dat die rechten van Europese burgers uh, beschermd worden tegenover de Amerikanen. Nee, ik zei net maar al, er, er komen ook andere landen. is er wat landen? u zei net, we moeten als een politieke Unie optreden... Wat dit Gaat. Nou, we weten allemaal dat Europa de grootste moeite heeft om zich een politieke unie ook te tonen. Is er consensus, ook met Engeland bijvoorbeeld, is er echt consensus? over die, die, die privacywetten en die bescherming van data? Nou, er is nooit uh, unanieme consensus... maar dat is er binnen Nederland ook niet over alle kwesties. Dus dat hoeft op zich geen obstakel te zijn... om toch met, als Europa met één stem te spreken. En ik denk dat het toch wel heel belangrijk is als principe... Hè, of het nou gaat over privacy of over wat anders... Uh, als blijkt dat de Amerikanen van mening zijn... dat ze zich gewoon ongelimiteerd toegang kunnen verschaffen... tot onze gegevens en hun wetten kunnen toepassen op ons grondgebied moeten wij als Europa gewoon met één stem spreken en een grens trekken... en zeggen, wacht eens even, dit is ons grondgebied, dit zijn onze wetten. Wij kunnen niet tolereren dat binnen Europa onze eigen wetten... worden overruled door Amerikaanse wetten. Daar ja. moeten we echt als Europa zelfbewust tegen optreden. Even nog, even nog kort onze watcher, Fred. Heel kort even ja. jouw een, een oordeel. Kan dit spionagegeintje een obstakel vormen... voor veel andere belangrijke Europese zaken? Of is het daar nou, te klein de... voor? Nou, je zei het er straks al even, dat handelsakkoord, dat nou, in, langzamerhand in de stijgers moet komen, moet daarover gaan onderhandelen vanaf deze maand. En ik hoorde gisteren, nou ja, weet je, dat Europa misschien toch wel voorzichtig zou manoeuvreren in deze kwestie, om nou precies dat handelsakkoord al niet een slechte start en zo te gunnen. Dus, nou ja, de kans is wel groot dat men toch een beetje voorzichtig gaat aanpakken en niet meteen de hakbijl erin zet en ruzie wil krijgen met die Amerikanen, alvorens de het handelsakkoord uh, uh, goed van start gegaan is. Oké, okay. laten we even gaan luisteren naar de Eurovisie van Abdo Boezelda. Abdo in Europa. Na ruim 20 jaar waarin roest en onkruid vrij spel hadden, reed deze week precies twee jaar geleden voor het eerst weer een goederentrein op de spoorlijn tussen Maastricht en het Belgische Lanaken mede mogelijk gemaakt door de Europese subsidiepot. En zo klinkt dit landse spoor op dit moment. Tussen Nederland en België is spoorwegvervoer geen gelukkig huwelijk. Over de Vira wordt genoeg gezegd op dit moment. Maar niets over de renovatie van het spoorwegtraject maastricht lanaken Na lang gesteggel tussen de nationale overheden en ruim 28 miljoen euro... ligt een nieuw spoor. Ja, wat te doen? Ik kan nu heel duidelijk zijn, dit jaar heeft nog geen enkele trein uh, gereden... Uh, er staat wel nog één uh, trein klaar die naar Polen zou moeten vertrekken. Maar er zijn betalingsproblemen. Dus die blijft staan totdat uh, de facturen betaald zijn. U hoort Jurgen Gobijn. Hij is de directeur van Railport Lanaken. Europa subsidieert, belastingbetaler betaalt en de treinen rijden niet. Wat is er mis? Uh, eerst en vooral is er uh, de crisis waarmee we te kampen hebben... Um, ik zal zeggen dat het uh, volledige Europese treinvolume met 25% is afgenomen de laatste drie jaar. Een tweede oorzaak is dat um, uh, vooral de grote uh, uh, spooroperatoren hun tarieven vorig jaar gevoelig verhoogd hebben. Um, en ook dat uh, maakt het spoorvervoer minder aantrekkelijk. Maar het is niet alleen de crisis. Ook de regelgeving helpt niet echt mee. Ja, dat klopt. Ongeacht het feit dat er maar een 800 meter openbaar spoor op Belgisch grondgebied is, moeten toch alle spoorvervoerders zowel een Nederlandse vergunning als een Belgische vergunning hebben. En dat kost, dat kost dan weer geld, dat drijft de prijzen omhoog. Jurgen Gobijn van Railport-Lanaken blijft ondanks alles hopen op meer treinen. Nu Dat vergt natuurlijk veel meer tijd dan dat wij aanvankelijk gehoopt hadden. Uh, maar we zijn er nog dag dagelijks mee bezig. En uh, ja, wij blijven erin geloven. Gaat Europa wel verstandig met subsidies om? En weten de dames van ons Euroform van dit kleine hoofdpijndossier af? Ja, het klinkt inderdaad als een klein hoofdpijndossier. Maar het staat misschien voor meer. Ik weet het niet. Misschien is het beeldend. Fred. Ja. Ja. <laughs> Moet ik hier ja, iets over zeggen? Nee, sorry, ja, kijk, nee. Ik denk, ja, geef jij de dames even het woord om hierop nee, te reageren. Ja, of dit nou, voor meer staat dan alleen maar deze paar honderd meter spoor? Maar het is niet echt, weet je, voor mensen kan het gek lijken... maar dit is eigenlijk geen Europees beleid. Hè. Hier zit nu uh, Europees geld in. Maar al maar die archifietjes maar, tussen even. België en Nederland over treinen... dat is natuurlijk bilateraal beleid dat van geen meter uh, spoorwegt. Oké, okay, dit is geen Europees beleid, maar er zit Europees geld in. Dat is dan de vraag aan mevrouw Wortman bijvoorbeeld... Hoe wordt er gekeken naar waar wel of geen subsidie aangegeven worden? We horen ook zo vaak, ik weet niet of dat waar is, van de enorme honderden kilometers snelweg in Portugal waar nooit een kip over rijdt. Ik bedoel, wordt hier serieus duidelijk goed gekeken naar in wat voor grote infrastructurele werken eigenlijk geld gestopt wordt? Nou, ik vind het een uh, heel kwalijk voorbeeld, moet ik zeggen. Want uh, als je bedenkt dat uh, bij zo'n project, zeg maar, zo'n grosso modo... ik weet niet precies, 20% subsidie uit Europa komt... betekent het dat het 80% is geld van de Nederlandse en de Belgische belastingbetaler. En wij hebben in Nederland een goede traditie dat we kosten maken... Uh, voordat we een project uitvoeren. En uh, dat vind ik echt heel kwalijk om dit te horen... Uh, ik ken andere projecten, bijvoorbeeld bij Koevoorde over de grens. Uh, daar is het heel succesvol. En doordat daar spoorvervoer gaat naar Duitsland en Polen... is er minder vervoer, uh, uh, he, van goederen, is er minder vervoer over de weg. Werkt, dus dat is werkt. het eerste. Daar werkt het wel. Maar hier het gaat het ook om geld van de Nederlandse belastingbetaler. Ten tweede, dat punt van die twee vergunningen... Ja, dat, uh, er ligt nu wetgeving, het Europees parlement is daarvoor... om het mogelijk te maken met één vergunning door heel Europa te kunnen rijden. En daar moeten we echt rap vaart voor maken. Want dat is niet meer van deze tijd. Ja. Mevrouw Intveld, vindt u dit een voorbeeld van... Uh, we kunnen, eigenlijk hadden we wel eens even beter kunnen kijken... vooraf of dit soort projecten wel uh, levensvatbaar zijn? Nou ja, kijk, er zijn allerlei van dit soort voorbeelden te vinden. Overigens ook voorbeelden waar Europees geld wel degelijk heel nuttig wordt besteed. Natuurlijk. Maar ja, het is D66 al jaren een doorn in het oog hoe onze begroting tot stand komt. Want dit is gewoon een resultaat van het rare systeem wat wij hebben... waarbij de lidstaten geld geven aan de begroting van de Europese Unie. Maar dan aan de andere kant proberen, ook Nederland... om zoveel mogelijk weer terug te krijgen in de vorm van subsidie. Ook al hebben ze eigenlijk nog geen goed idee idee over waar ze dat dan uit gaan geven. In, in Nederland zie je dat ook. En, en wat ik eigenlijk opvallend vind is dat bijvoorbeeld premier Rutte, de VVD, die roepen ook al jaren over verspilling in Europa. Nu wordt er onderhandeld over een nieuwe zevenjaarsbegroting, waarvan je overigens af moet vragen of dat wel normaal is, dat je voor zeven jaar een begroting vastlegt. Dat is een heel raar systeem. En je zou zeggen, premier Rutte, die zit nu aan de knoppen. Hij heeft de macht om daar wat te veranderen. En hij mist die kans, dus dan zitten we weer voor zeven jaar met dat rare systeem en je zal dus ook de komende zeven jaar weer van dit soort uh, ja, rotte voorbeelden van ja, zinloze verspilling vinden. Ja, oké, okay, we gaan naar een ander onderwerp. Het IMF heeft forse kritiek geuit op de eigen aanpak van de Griekse crisis. We hebben ze veel te hard afgeknepen en die economie kapot gemaakt, maar ze hebben tevens uh, kritiek op de aanpak van de hele trojka waar ze zelf deel van uitmaken. En de andere leden zijn dan, Europese Centrale Bank en de EU-commissie. Uh, nou, ze gaan vechtend over straat. Fred, in zometeen gaan we dat aan de dames uiteraard vragen, maar Fred, hoe is in zijn algemeenheid dit schouwspel binnen de trojka geval in het parlement? Nou ja, de, de, de kritisch natuurlijk ook wel. De, de, de, je hebt nu de twee van de drie trojka-leden... Eh, liggen dus met elkaar overhoop. En nog geen klein beetje, want de Europese Commissie... heeft vorige week twee keer, één keer de woordvoerder van Olly Reen, eh, de Europese Commissaris voor Monetaire Zaken... en daarna Olly Reen zelf in Finland geroepen dat het allemaal niet klopt. Eh, dat bijna gelogen is eh, wat het IMF allemaal roept. En dat, dat, weet je, dit, dit is toch heel raar voor een, een, een trojka... waar ze met z'n drieën eigenlijk... Eh, landen die in de crisis weggezonken zijn, met hulppakketten er weer bovenop uh, um, um, um, moeten halen. En vandaag bijvoorbeeld uh, de socialistische leider, die uh, riep uh, tegen Olli Reen vandaag, schaf die trojka toch af. Ja. Er is ook kritiek, kritiek in het Europese parlement die trojka eigenlijk nooit verantwoording aan dit Europese parlement nee. hoeft dat kan toch ook niet? te leggen over, over, Fred, over zijn Fred, daden. Maar dat kan toch ook ja. niet? Er is maar één deel ja, van ja, de, de, de trojka... Commissie. Ja, ja. ja, precies. Ja, mevrouw Wortmann, ja, de commissie is dat... verantwoording verschuldigd. Mevrouw al die zegt u dat de socialisten na hebben op die trojka? Nou ja, de socialisten grijpen dat IMF-rapport uh, aan. Ze doen eigenlijk ook wel aan selectief shoppen... om te zeggen, ja, dat moet niet, de Grieken zijn afgeknepen. Maar als je dat rapport goed leest... en ik vind het goed dat we kritisch evalueren wat er gebeurd is... Hè, zou de Europese Commissie ook moeten doen. Maar als je het goed leest, dan zegt uh, het IMF... Uh, de, de private sector zou eerder betrokken moeten zijn als dat gebeurd was analyseren ze niet verder wat had dat toen betekend voor Spanje en Italië en anderen. Eén. Maar ten tweede ook, zij zeggen, ja, ze hadden eigenlijk meteen al de uitgaven moeten korten... en veel hardere maatregelen daar moeten nemen in plaats van belastingverhoging. Uh, en ze hadden veel eerder en sneller moeten hervormen. Dus ook de traagheid van het proces, uh, uh, die, die stellen ze aan de ja. kaak. En links hier alleen, die denkt, ja, we kunnen al die moeilijke maatregelen vermijden. Maar dat is niet het verhaal nee, van maar het IMF. Inveld, wat, wat toch opvalt, althans ons, uh, aan, de, aan, dit, uh, aan deze gebeurtenis... is dat het eigenlijk om kritiekpunten gaat die, ze nu, die het IMF zichzelf uh, voor de voeten gooit en de anderen. Die kritiek die al lang geformuleerd is, waar men toen, maanden geleden, een jaar geleden niks van moest weten. Nou, ja, ik wil allereerst toch vaststellen dat um, de, laten we zeggen, de steunoperaties en saneringsoperaties die we de afgelopen jaren hebben gezien, waren eigenlijk uh, voor de eerste keer in, uh, binnen Europa dat we zoiets hebben gedaan. Dus dat je terugkijkt en evalueert en lessen trekt en dat je ook constateert dat er fouten gemaakt zullen zijn, uh, dat vind ik een goede zaak. Uh, maar ik vind dat er hier wel heel eenzijdig wordt gekeken naar, uh, laten we maar zeggen, de begrotingsaspecten, hè, schulden en tekorten. Uh, je kan niet... Um, uh... Er zijn nog een heleboel andere factoren die ook van invloed zijn op economische groei of juist het gebrek aan economische groei. Bijvoorbeeld ik denk aan politieke stabiliteit, de strijd tegen corruptie, wat Corinne Worpman net zei, de hervorming, het tempo van de hervormingen. Dus er zijn, het is heel, een beetje makkelijk om achteraf te zeggen van uh, uh, de, als we minder hadden bezuinigd dan was er meer economische groei geweest. Dat is een conclusie die mij veel te kort door de bocht is, wat, wat D66 al wel een hele tijd zegt, is um, dat er hard gesaneerd moet worden, ja. Maar je krijgt wel eens het gevoel dat de maatregelen die werden getroffen en het tempo waarin niet zozeer te maken hadden met de situatie in Griekenland of Portugal, zeg maar. Uh, maar veel meer met uh, het electoraat thuis van, van uh, landen als Nederland en Duitsland. Nou ja, de Duitse verkiezingen uh, je, die denk... ontzettende stempel hebben gedrukt, zegt menigheen op dat wat er besloten is omtrent Griekenland. Nou, ik, ik, ik denk dat dat zeker in de hoofden van mensen wel mee heeft gespeeld. Uh, en ik denk dat we ook niet echt hebben bijgedragen aan uh, een klimaat van politieke stabiliteit. Nou, kijk nu bijvoorbeeld uh, he, waar, eens even naar de actualiteit nu, inderdaad, mevrouw Wortman. Dat uh, ineens op zwart gooien en helemaal stopzetten van, van de staatsomroep, van de publieke omroep in Griekenland. Er wordt onmiddellijk een link gelegd, er wordt gezegd dat komt. Uh, uh, natuurlijk is het niet de schuld van de Europese Commissie of van het IMF, maar het komt wel door het, door hun opgelegde beleid. En de politiek daar kan niet anders dan dit soort verschrikkelijke ingrepen doen. Vindt u dat een terechte link? Nee, dat, ook dat vind ik weer te kort door de bocht. Uh, uh, de, politiek, de Griekse politiek is veel te traag op gang gekomen om de eigen overheidsdiensten aan te pakken. Waar ze tegenop lopen als het gaat om de omroepen... dat is dat de bonden niet bereid zijn mee te werken aan een reorganisatie... aan korten van salarissen en het versoberen van de pensioenen... wat elders wel gebeurt in Griekenland. Dus het is bijna een wanhoopsdaad dat ze zeggen van ja, wij willen eigenlijk reorganiseren... We krijgen geen medewerking. Dus uh, we, we ontslaan nu iedereen en we zetten een nieuwe uh, omroep op. Uh, ja, dat moet wel gebeuren. 2650 mensen werken daar, twee symfonieorkesten, 29 radiozenders. Ja, dat is toch niet, dat kan toch niet? Nee, dus, Sophie uh, ik snap uh, het wel uh, alles, een beetje. Uh, hoe begrijp ik het ook allemaal is, het doet wel aan de dictatuur, denken, dit soort ingrepen natuurlijk. Nou ja, ik, uh... Ja, ik vind dit heel zorgelijk, want ik ben het eens met mijn collega... dat daar heel veel moest gebeuren, maar gewoon de zender op zwart zetten. En ik heb begrepen dat er een aantal gebieden zijn... waar de publieke omroep ook de uitzendingen zeg maar, faciliteert van de commerciële omroepen. Dus er zijn gebieden waar gewoon helemaal geen radio en televisie meer is. Tegelijkertijd weten we ook dat er bijvoorbeeld bij de kranten... heel veel kranten zijn verdwenen of heel erg zijn gereduceerd omdat daar ook geen geld is. We hebben ook gezien dat er journalisten onder druk worden gezet. Zoals die meneer die, die uh, de befaamde Lagarde-lijst heeft gepubliceerd. Mm -hmm. um, een, een, een, uh, een stevige pers is echt essentieel voor een democratie. Dus ik vind dit, dit buiten nooit, uh, gewoon zorgelijk. Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest... van de structurele hervormingen aanbrengen. Nee, nee. zeker niet. Goed, Sofie nee. in veld hartelijk bedankt. Corine Wortman van het CDA, ook bedankt. Beide bedankt. En Fred gedaan, Robans natuurlijk, ja. ook bedankt. Fred van onszelf. Uh, dat was de file voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. En zo is het Radio 1 Journaal na het nieuws met Lucella Karasso. Goedemiddag. Lucella, hallo. Wij zijn in afwachting met ons vele, vele scholieren natuurlijk... Ja. Uh, hoe het verder gaat met de eindexamens. De resultaten, we zouden iets om vier uur horen wellicht. Dat is niet gebeurd. Dus misschien de komende twee uur, dat hopen we. Vast. Uh, en heel iets anders. Kantoortijd, Lionel uh, binnen kantoortijd. Binnen ja. Binnen Radio 1 tijd. Uh, Lionel Messi, die wordt verdacht ja, van belastingontduiking. Is Is nou, niets dan dat meer is wat, wat is ja. het? Vier... Miljoen, geloof ik. Nou, ja. dat gaan we allemaal horen vanuit Spanje. Heel goed. Dankjewel, Lucella. Dat zometeen. Dit is Radio 1. E. Eerst het NOS-journaal met Renate Evers. De scholierenorganisatie Lax wordt overspoeld met telefoontjes van bezorgde en boze scholieren en ouders. Volgens het Lax vinden veel scholieren dat het besluit van de onderwijsinspectie over de examens veel te lang op zich laat wachten. De inspectie maakt vanmiddag bekend wat de gevolgen zijn van de examenfraude in Rotterdam voor scholieren die niet op de Rotterdamse school zitten.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 De Tweede Kamer wil opheldering van de Eerste Kamervoorzitter De Graaf over zijn rol bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Hij zou met een kunstgreep hebben voorkomen dat PVV-leider Wilders een grote rol speelde tijdens de inhuldiging. Wilders is daar kwaad over en ook de Kamer is verbaasd. En voetbalclub Alvense Boers gaat in beroep tegen de degradatie van de club. De KNVB zette het eerste elftal terug van de hoofdklasse naar de eerste klasse nadat er een vechtpartij was geweest bij de wedstrijd tegen Haaglandia uit Rijswijk. Volgens de Alvense de boys waren daar mensen bij betrokken van beide partijen. Maar wordt alleen de club uit Alphen aan de Rijn hard bestraft. En tot zover het nieuws van dit moment. En de verkeersinformatie krijgt u van John Sahoka. Er staan negen files, goed voor 35 kilometer. Opvallende files tot aan 12. Vanuit Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Woorden. Er zat inmiddels 4 kilometer file. Er zijn twee rijstoken dicht. En op de andere rij was ook een file van 4 kilometer. En daar is de linkerrijst ook afgesloten.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 Radio In Journaal. Lucella Carasso. Goedemiddag. Heeft u nog steeds ruzie met Geert Wilders? Een van de vragen bij de kinderpersconferentie van premier Rutte. En u raadt het al, ze hebben nooit ruzie gehad. Straks de andere vragen. Wilders is, zoals u... Ik kon horen net wel in een politieke ruzie verwikkeld met de voorzitter van de Eerste Kamer. Die heeft hem gepasseerd voor een ceremoniële functie bij de inhuldiging van de Nieuwe Kerk. De vraag is waarom. Daar draait het om. En het wachten is op nieuws over de eindexamens. Wanneer komen die uitslagen? Zijn ze allemaal geldig? Dat is de vraag. Het antwoord moet komen van de inspectie... of van de staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker. Michiel Breedveld, onze verslaggever in Den Haag. Michiel, hoe staat het ervoor? Nou, het is alweer even geleden dat ik wachtte op mijn eindexamen nieuws. Maar dit doet er toch sterk aan denken... dat je elke keer hoopt de uitslag te kunnen vermelden. Maar we zullen even geduld moeten hebben. Gisteren heeft Sander Dekker, de staatssecretaris, toegezegd... dat dat voor vijven zou zijn. Dan zouden Nederlandse leerlingen weten waar ze aan toe zijn, de examenleerlingen. Um, ja, daar wachten we op of hij straks uh, de Kamer inkomt om daar tekst en uitleg bij te geven. Maar het verlossende woord of de beslissing wordt genomen door de onderwijsinspectie uh, sinds vanmiddag uh, bij 1 in Utrecht. Zij zullen de beslissing moeten nemen of uh, de uh, 14 examens zijn uitgelekt naar mogelijk andere scholen... zodat ook daar dus uh, dingen verkeerd uh, gegaan zouden kunnen zijn. Ja, dat zou er kun toe kunnen leiden dat uh, examens overgedaan moeten worden. Gisteren leek het erop dat dat niet het geval was. Maar goed, uh, de hele middag is, wordt er dus al over gesproken. Is dat wel het geval, zullen de examens over moeten. Is het beperkt gebleven tot de uh, Rotterdamse Galdoenschool? Uh, ja, dan uh, kunnen uh, leerlingen dus morgen hun examenuitslag verwachten. Wij wachten op nieuws van jou, van de staatssecretaris van de Onderwijs... in. Dat was Michiel Breedveld. Dan gaan we door naar Jeroen de Jager. Die is op het Stanislas College in Pijnakker. Jeroen, uh, we hebben al de hele dag gehoord veel zorgen, veel ergernis, ook bij leerlingen op die onzekerheid. Uh, wat merk je daarvan in Pijnakker? Nou ja, hier dus ook. Uh, normaal gesproken zou het hier een feestje zijn geweest. Nu heb, heeft een grote groep van, uh, van, van 98 leerlingen die economie in hun pakket hebben. VMBO, uh, TL te horen gekregen dat het nog onduidelijk is. Ze hebben net wel uh, een lijst gekregen met cijfers van hun andere vakken. Is, ze zijn allemaal aan het rekenen geslagen volgens mij, Dena. Hoe ziet ja. het eruit bij jou? Nou, gewoon goed. Ik sta overal wel uh, gemiddeld goed voor. Dus. Wat kun je halen nog voor economie om toch nog te slagen? Nou, ik kan nog een vier halen. Een vier halen, oké. Okay. En jij, uh, Noelle? Ja, hetzelfde ook. Ook een vier, nog een vier halen. Ja. Maar oh ja, het is wel is wekkend lijkt me, dat het zo loopt, hè? Ja, klopt. Het is echt vreselijk om nu nog uh, niet te weten of je geslaagd bent of gezakt. Want wat hadden jullie eigenlijk vanavond willen doen? Ja, gewoon feest vieren. En nu is het wachten, want je weet het gewoon nog niet. Ja, klopt. Uh, een beetje balen, dat wel. Maar... Zeg even, uh, meneer Zuiderdijk. Zuiderdijk, sorry, de directeur hier. Ik roep hem er even bij. Uh, normaal dit feestje hier, uh, ja. we weten nog steeds niks. Want eigenlijk zou Sander Dekker de staatssecretaris om vier uur iets bekendmaken. is niet gebeurd. Nu is het wachten op vijf uur. Wat vindt u van de gang van zaken? Ja, ik vind het gewoon jammer dat het zo op deze manier gaat. Het is denk ik voor iedereen leuker geweest als iedereen tegelijkertijd zijn uitslag zou krijgen. Dus als er een dag gewacht was. Het is voor de leerlingen niet leuk om een dag te wachten. Maar het is wel veel leuker dat iedereen tegelijkertijd zijn feestje kan vieren. Want nu zijn er al twintig leerlingen die het al weten. Want die hebben dus geen economie in hun pakket op deze school. En de andere honderd leerlingen die weten we eigenlijk van niets. En nee. dat is er staat dus een raar soort ongelijkheid. Ja, dus uh, sommige mensen aan het feest en die uh, worden opgewacht door mensen die nog uh, niet zeker weten. En nou, deze leerlingen die zijn gewoon als ik goed, natuurlijk, dus die wel, weten wel wat hun kans is. Maar zeker weten, doe je het pas als het, uh, als het definitief is, als het een definitieve uitspraak komt. Ja, wat in het ergste geval zou het bijvoorbeeld ook nog kunnen uh, dat uh, de examens-economie ongeldig worden verklaard. Ja. Dan moeten jullie gewoon weer aan de bak. Ja, ja dat uh, is heel jammer dat we dat moeten doen, maar het moet maar. Van... Hadden jullie andere plannen al? Nee, eigenlijk nog niet. Nog niet? Nee. Dus in die zin maakt het niet zoveel uit? Ja, eigenlijk nog niet. Nee. En uh, wat zou dit voor gevolgen verder moeten hebben? Ik bedoel, het, het feit dat dit allemaal zo loopt. Ja, uh, gewoon voor de school later. Voor, voor onze vakantie is dan uh, nog wat later. We hebben nu al een tijdje vakantie gevierd. Maar dan moeten we weer aan de bak om te gaan leren... Dus, ja. Nou hoor je het waarschijnlijk morgenochtend. Hoe gaat het dan in de planning, meneer Zouderbein? Nou, Wat wij gaan doen, als we, nou ja, we horen vanmiddag hoe het precies gaat lopen. Mocht er een N-norm bekend worden gemaakt... En dat zou morgenochtend zijn. een norm is waar we op ja. wachten om uiteindelijk het definitieve cijfer te uit te, te, te rekenen. Ja, leerlingen hebben nu scores. Die, uh, die scores hebben we trouwens niet bekend gemaakt bij economie, maar die, die scores die, die zijn uh, al door de correctoren uh, neergezet. Daar komt een N-norm overeen. Dan hebben we een cijfer. Uh, als, dat, als dat morgenochtend uh, bekend zou worden gemaakt, dan gaan we meteen weer aan het rekenen. Dan hebben wij om 11 uur hebben wij een uh, nieuwe docentenvergadering en dan gaan we met alle definitieve gegevens weer, weer vergaderen gaan We kijken welke leerlingen geslaagd zijn en welke leerlingen in Amerika komen. Voor een en dan zijn. in de loop van de dag gaat u die leerlingen bellen dat het allemaal definitief ja, is. Ja, ja, en dus zo liefst zo snel mogelijk. We zullen hier de site dat, in de, in de, de, duidelijk maken: elke leerling volgt onze ja, site. Dus en dan gaan we meemaken of we morgen dan misschien alsnog hier dat feestje is. Want morgen, Lucelle, is natuurlijk ook de uitslag voor uh, het VWO en de HAVO. Ja, ja dat dus hopen dan we. <laughs> Ja, dat, dat, dat, dat is de vraag natuurlijk. Maar dan zou er eventueel een gezamenlijk feestje ja, hier kunnen plaatsvinden. Kwart over vijf praten we met u verder. Dan gaan we de boel helemaal uitdiepen. Dank u wel zover. Jeroen de jager, tot wel. zo. Dan gaan we naar de marine. Want de marine wil er graag vrouwen bij hebben. Van oudsher natuurlijke mannenwereld. Dus ja, hoe krijg je die vrouwen erbij? En waar moet je als vrouw rekening mee houden als je je aanmeldt? Mark Hamer hoort dat bij de jaarlijkse Meidenvaardag. Geef nu even de dames en heren. Ik wil de hoge hakken of lage hakken. 120 jonge vrouwen aan boord van zijn majesteit de Rotterdam. Jonge vrouwen die misschien wel wat zien in een baan bij de marine. Maar ze moeten zich wel onmiddellijk aanpassen. Het gebruik van de toiletten. Gooi in het toiletten geen dingen... Die daar niet in thuis horen. Ja, leven aan boord is aanpassen. Maar leven ook voordelen aan het werken bij de zeekstrijdkrachten Wordt hier direct bij vermeld. Ja, voor de dames onder ons is het alleen maar makkelijk zo'n uniform. Waarom denk je dat het makkelijk is als u een uniform heeft? Jongens, uniform is niet te kiezen. En je bent gewoon een half uur in de klaas, hè? Ja, je hebt meer tijd voor die haren in de leggen. Iemand die zo'n blauw uniform met gouden strepen en knopen draagt, is Chris Manders. Een jaar geleden was ze nog bemanningslid op de Rotterdam. Ik kwam erachter dat ik zwanger was en dan is het niet verstandig om, uh, om te varen, ook voor de gezondheid van je kindje. Nu werkt ze bij arbeidscommunicatie van de marine en is dus verantwoordelijk voor het organiseren van deze Meidendag. Ja, we zoeken niet alleen jongens, maar ook meisjes. En bij dames heb je vaak te maken met een, met een stereotype beeld. Het blijft natuurlijk een militaire wereld en je wil gewoon goed laten zien van hoe is het met name voor een vrouw uh, om te varen en om hier aan boord te zitten. En welke functies zijn er ook voor vrouwen? Is het lastig voor vrouwen aan boord? Nee, helemaal niet. En blijkt ook gewoon, alle functies zijn ook uh, te bereiken voor vrouwen. Je kan commandant worden, je kan uh, bij de wapentechnische diensten uh, werken... en verantwoordelijk zijn voor onderhoud van de snelvuurkanon. Alles is mogelijk. In 2006 werd de marine opgeschrikt... door een schandaal van seksuele intimidatie aan boord van het schip de Tjerk -Hiddes. Op dit moment zijn er geen signalen van ongepast gedrag bij de strijdkrachten. In de Verenigde Staten is dat een heel ander verhaal. Daar is seksueel misbruik in het leger een hot item er lijkt sprake van een enorme toename. Commandant Hulsker. Het maakt mij niet exterreerd. De marine is zoals die is. Ik heb vertrouwen in mijn mannen. Ik heb vertrouwen in de mannen en de vrouwen die hier aan boord zitten. En, uh, het is, ik, heb, ik lig wel eens over dingen wakker s'nachts. Hier heb ik nog nooit over wakker gelegen. Het is allemaal in orde volgens u aan boord? Ja, het is een orde in orde aan boord. En ik zeg niet dat hier nooit wat kan gebeuren. Begrijp me goed, want het zijn mensen. Dus er kan altijd kan er wat gebeuren. Maar het is niet een... Extra aandachtspunt voor mij, denk ik, gevaar. Oh, nou moet ik oppassen, want met die vrouwen en die mannen. Nee. Ondertussen krijgen mogelijke nieuwe recruten een rondleiding over het schip. Ik ook draaien. En mogen ze op het helikopterdek. Zelf met de brandspuit aan de slag. Ja, dat is wel een gaaf ervaring hoor. Mannen en vrouwen aan boord is voor hen de normaalste zaak van de wereld. Ja, naar voren, hoor. Seksuele intimidatie lijkt geen issue. Belangrijk gewoon hoe je daar zelf in staat en hoe je daarmee omgaat en duidelijke grenzen aan te geven. Wat jij vandaag hier hoort, wat je merkt, doet de marine er voldoende aan? Ja, dat denk ik wel. Mensen zijn heel open en er worden alle kansen geboden om gewoon um, je verhaal te doen... En dat is ook wel erg prettig. En ik zie zelf vrij weinig verschillen in omgang met mannen en vrouwen. Geen, geen voorkeursbehandelingen. En ik denk het ook belangrijk is van mensen. Dat uh, waren de meiden bij de meidenvaardag van de Marine. Mark Hamer was daarbij. Zo, uh, Bondskanselier Merkel die is op bezoek in de door het Hoge Water getroffen die plekken daar langs de Elde, Elbe. Eerst Den Haag, want Geert Wilders is boos... op de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf van de VVD. Die heeft laten doorschemeren dat hij Wilders expres... niet in de commissie van in- en uitgeleide heeft, heeft opgenomen. De commissie die de koning de Nieuwe Kerk... in- en uitbegeleide bij de inhuldiging. Wilders eiste in de Kamer vanmiddag opheldering. Staat u mij toe, kort te citeren. In mijn achterhoofd heeft zeker meegespeeld dat het beeld... van Wilders naast de koning veel aandacht zou hebben getrokken...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 Van een partijdige eh, VVD-kamervoorzitter eh, die, en ook eigenlijk een PVV-hater als hij dit doet, en ik zou, voorzitter, dan ook via u, de heer Fred de Graaf... hij was toen die dat deed, voorzitter van de Verenigde Vergadering, dus in die zin ook een beetje mijn voorzitter op dat moment, eh, zou ik eh, een brief willen vragen om hierop te reageren. Ik geef de heer maar... Roemer als eerste het woord. Meneer Roemer. Voorzitter, ik steun dit verzoek van harte. Als dit waar is, dan is dat voor mij onacceptabel. Meneer Schouw. Dat kan natuurlijk niet uh, op deze manier. Meneer Recoor. Steun voor het verzoek. Steun voor het verzoek, dit kan echt niet. Meneer Krol. Ook wij zijn ver helemaal verbaasd door dit alles. En ook wij steunen dit van harte. Dan begrijpen we elkaar. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van het debat doorgeleiden naar de voorzitter van de Eerste Kamer. Emiel Roemer, fractieleider van de SP. Onacceptabel zegt u, waarom? Ja, omdat je zo niet met, parlement, met gekozen parlementariërs omgaat. Als dat de heer Zijlstra was geweest, of de heer Samson, of ondergetekende... dan zou de hele wereld ook op zijn kop gestaan hebben. Ja, het zou een verkeerd beeld geven, zei Fred de Graven in de Volkskrant. Herkent u dat? Nee, dit geeft een verkeerd beeld. Dat hij blijkbaar keuzes maakt uh, uh, als voorzitter van de, verzaam, de vergadering... Uh, wie hij liever voor en achteraan heeft zitten. Valt het nog weg te poetsen? Nou, we moeten eerst maar eens even aangeven of het waar is of niet waar is. Eh, horen of wederhoren vind ik nog altijd eh, in een democratie heel belangrijk. Meneer Wilders, alle partijen steunen u in uw beklag. Wat zegt dat u? Nou, dat zegt dat het gelukkig zo is dat manipuleren door een Kamervoorzitter... die onafhankelijk dient te zijn, door geen van de partijen hier in de Kamer wordt geaccepteerd. Wij kiezen voorzitters van de Tweede Kamer, van de Eerste Kamer. Automatisch is die van de Eerste Kamer ook voorzitter van de Verenigde Vergadering... om boven de partijen te staan, om zaken te regelen zonder partijpolitiek te bedrijven. En als er een PVV-hater tussen zit die zegt... nou, iedereen behalve die Wilders van de PVV, dan is dat niet onafhankelijk dat dat net zo goed over een andere partij kunnen gaan. En gelukkig vindt geen enkele partij in de Kamer van links tot rechts dat acceptabel. Valt dit nog weg te poetsen? Het gaat ook hier over hoor en wederhoor. Het is niet meer dan correct om hem nog een keer om een reactie te vragen. Maar is het recht te praten? Nou, moeilijk. Hij heeft het vanmorgen in de Volkskrant, ik heb de citaten gezien, eigenlijk al toegegeven. Maar toch, ik heb hem een kans gegeven om te reageren. Maar als dit waar is, en ja, ik kan me moeilijk voorstellen hoe hij dit van tafel poetst, maar als dit waar is, dan is dit wat mij betreft niet handhaafbaar. Wat was het beeld geweest, de heer Wilders naast de koning? Nou, dat was een uh, prima beeld geweest. Nogmaals, we hebben niets tegen de koning, we hebben niets tegen de koningshuis. We zijn geen republikeinse partij. Dus het is echt werkelijk een totale onzin om nu te suggereren... dat het een, ja, alsof ik een soort staatsgevaar zou zijn... die niet in de buurt van de koning mag komen. Dit is beledigend, dit is grotesk... en dit is een onafhankelijk kamervoorzitter onwaardig. Dat zei PVV-leider Wilders. De PVV-fractievoorzitter in de Eerste Kamer heeft in een brief ook om opheldering gevraagd. Vooralsnog geen reactie van Frettegaaf van de Eerste Kamer. We hoorden een verslag van Michiel Breedveld. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. John Sohoka. hoe is het op de weg? Nou, De spits valt mee, 44 kilometer. Wel veel problemen op de A12 Den Haag-Utrecht. In beide richtingen zijn bij bij files van 8 kilometer. Op de rijbaan richting Utrecht is een auto over de kop gegaan. En er zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 Utrecht richting Gorkum ligt een loopvlak op de, op de weg eh, van een band. En daar is de rechte rijstrook dicht. En er staat inmiddels 4 kilometer file. En op de A73, maatsbracht richting Nijmegen, daar is de rechte rijstrook ook dicht bij Knoopend Ewek. En de stad inmiddels drie kilometer file. Dan gaan we door naar het weer. Gerrit Hingstra. Goedemiddag. goedemiddag. Een wat vochtige dag vandaag. Ja, dat is uh, heel goed opgemerkt. Dat is heel goed te merken buiten. Dat het, dat het buiten gewoon een heel stuk vochtiger is geworden. En dat hebben we al een tijdje niet meer gevoeld. Dat klopt. Dat is lang geleden. Het, het, het, het verschil is dat nu het weer, de luchtstroming, komt vanuit het zuiden. En daar komt warme en vochtige lucht altijd vandaan. Het zuidwesten eigenlijk vanaf de Atlantische Oceaan. Uh, en dat hebben we een hele tijd niet gehad, want we hebben echt uh, een hele tijd, uh, een paar weken, zo'n beetje wind uit het noorden gehad. Dus dat verschil is heel goed te merken. En gaat dat een hoop regen brengen de komende dagen? Niet een hoop, het gaat wel wat regen brengen. En ook dat is zeer welkom voor vooral mensen met een tuin en voor boeren en zo. Uh, die, uh, die kunnen die regen heel goed gebruiken. En verder is het ook opvallend, uh, vooral vannacht, dat we hoge minimumtemperaturen hebben. Het, het wordt vannacht niet kouder dan zo'n uh, 15 tot 17 graden. En het kan ook tot gevolg hebben dat boven zee heel gemakkelijk mist ontstaat. Want de temperatuur van het zeewater is nu nog zo'n 13, 14 graden. Als je daar zulke vochtige lucht overheen krijgt, dan ontstaat spontaan mist. En uh, je moet dus niet uh, vannacht met je zeilboot naar Engeland gaan varen. Dat hey, was kouder. ik nou net van plan, Gerrit. <laughs> ja kun je beter een dagje wachten, want morgen okay. is dat weer voorbij. Dan zitten we namelijk weer in wat koelere lucht. En die overgang gaat vergezeld van regen. Vannacht is dat zo, ook morgenochtend nog een beetje. Morgenmiddag krijgen we dan opnieuw wat regen. En daarbij gaat dan ook de wind behoorlijk uh, aanwakkeren. We krijgen uh, boven land windkracht 4 à 5. En boven zee uh, windkracht 7. En echt midden op de Noordzee zou heel goed een windkracht 8 kunnen komen te staan. Dus dan moet je ook niet naar Engeland varen. Tenzij je er heel snel wil zijn... Nou, ik zou het niet doen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, en dan blijft het ook wat wisselvallig. Met uh, temperaturen die zo'n beetje op zo'n 18, 19 graden blijven steken. En uh, pas na het weekend wordt het weer een beetje, een beetje ander weer. Goed, horen we dan later van jou, Gerrit Hiemstra. dankjewel. Dit is Tot half zeven. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso.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 Adel. Het hoogwater in Duitsland. Bondskanselier Merkel gaat deze dagen regelmatig polshoogte nemen... in de plaatsen die getroffen worden. Zo was ze vanmiddag in de stad Lauenburg met correspondent Tim de Wit. Bondskanselier Merkel eh, praat met verschillende brandweerlieden. Ze praat met een aantal bewoners die geëvacueerd zijn. De achtergrond, de grote generator van de brandweer... die nog altijd ingezet moet worden om veel water... uit de stad terug de rivier in te pompen mijn absolute hoogachting voor allen die hier dag en nacht Bedankt heel nadrukkelijk alle hulpdiensten die dag en nacht hebben gewerkt, zegt ze. Daar kan Duitsland trots op zijn. Als land zo is een goede ervaring. Het is al de vierde keer dat Merkel zich laat zien in de overstroomde gebieden. En Dat is geen toeval, want de verkiezingen staan voor de deur in Duitsland. In september gaan de Duitsers naar de stembus en hoopt Merkel natuurlijk herkozen te worden. En dan is je menselijke kant laten zien als politicus heel belangrijk. Er zijn ook nu weer tientallen journalisten op afgekomen. Vele cameraploegen die het bezoek van Merkel vastleggen. We hebben nu de situatie in Turkije momenteel. Er is ook nog een journalist die even een vraag stelt aan Angela Merkel over de situatie in Turkije momenteel. Maar daar wil ze niet op ingaan. En na een klein half uurtje zit het bezoek aan Lauenburg er alweer op voor Merkel. Stapt ze in de auto en gaat ze terug naar Berlijn. Ik vraag eens even aan een paar inwoners van Lauenburg die hierbij waren hoe ze het bezoek ervaren hebben. Meneer, eh, ziet u dit nou als betrokkenheid of als onderdeel van haar verkiezingscampagne? Ja, klaar. Alsof doet ja ieder iets voor zijn stem, die hij dan bekomt. Ik denk dat ze dit vooral doet, zegt deze jongen, om stemmen te trekken. En eh, nou ja, dat ze veel minder begaan is met ons lot hier. Eh. In het overstroomde dorp. Dat heb het ook niet veranderen kunnen, maar Waalkamp wordt dat zo zijn. En u, meneer, hoe ziet u dat? Dat is er de politici eigen. Dat ze altijd veel verzekeren en dat ze zich halten. Ze komt hier dan natuurlijk naartoe en belooft dat ze veel aan de situatie zou veranderen. Dat deden ze in 2002 ook, na die overstromingen. Maar ja, er is hier eigenlijk niet zo heel veel gebeurd sinds 2002. En ja, dat neem ik de politiek wel kwalijk. Grundsätzlich geloof ik de politiek niet. Ik even bij een paar leden van de vrijwillige brandweer langs waar Angela Merkel net mee heeft gesproken. Wie waren ze? Zeker vroeg hoe we herkomen, hoe we werken. Nou, zegt ze, ze vroeg waar we vandaan komen en wat voor werk we allemaal verricht hebben. Ze maakt een hele sympathieke en aardige indruk. Kans net. Een nette, sympathische vrouw. Dus je ziet het niet als campagne voor de verkiezingen? Dat kan zo zijn, maar ik vind het zo trots in een nette geest. Dat zou kunnen, zegt ze, maar ik weet zeker dat ze oprecht betrokken is. Ze doet dit heus niet alleen maar voor haar herverkiezing. En uh, je staat op de foto met haar ook, zie ik. Daar heb ik eens zin. Ze laat even de telefoon zien... waarop ze inderdaad een foto heeft van haar met Angela Merkel. Ah, schön. En wat ga je stemmen nou uh, in september? Dat overleeg ik me nog. Nou, zegt ze, daar denk ik nog even over na. Maar ik laat me niet zomaar beïnvloeden. Ik laat me niet beïnvloeden. <laughs> ja, een inwoonser van uh, de Duitse stad Lauenburg... over het bezoek dus van Angela Merkel, gans net... Aan de getroffen stad. De schade in Duitsland is inmiddels opgelopen tot 12 miljard euro. We gaan richting het nieuws van vijf uur. We zijn nog altijd in afwachting van nieuws van staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Om te horen hoe het zit met de eindexamenuitslagen. Zijn ze geldig en komen ze inderdaad morgen. Tot zo.